12 uur. Het NOS-Journaal. Misseland Thomasen. Goedemiddag, weerschendingen van bestand in Syrië. Honderden gevangenen ontsnapt in Pakistan. En plofkip bij Unilever straks verleden tijd. Het weer vanmiddag is er in het zuiden en oosten kans op een enkele bui. Vanuit het noorden klaart het langzaam op en is er af en toe wat zon. Het wordt een graad of 10. Morgen is er meer ruimte voor de zon. Het noorden van het land houdt wel kans op een bui. En het wordt dan ongeveer 9 graden. Dagen daarna is het wisselvallig. Met elke dag wel kans op regen en iets hogere temperaturen. Een dag nadat de VN-veiligheidsraad het eens werd over het sturen van een waarnemersmissie naar Syrië... komen er alweer berichten over nieuw geweld. Cosmant Sander van Horen in de studio deze keer. Uh, Sander, het bestand dat donderdag inging, dat lijkt dus ook weer heel erg broos. in nou, het begin kon je nog zeggen dat de schendingen beperkt waren, maar het wordt steeds erger. Op dit moment nog steeds berichten van zware beschietingen op wijken in Homs. Syrische staatstelevisie meldt op haar beurt dat er een politiebureau in Aleppo is aangevallen door opstandelingen. Ja, dat zijn toch wel serieuze schendingen. En wat dat betreft lijkt het elke dag erger te worden. Nou, is er gisteren afgesproken dat er een nieuwe waarnemersmissie gaat. Kan dat een verschil maken? Nou, die eerste groep van 20, 30 waarnemers die vanavond aan moet komen, natuurlijk niet. Wat kunnen die doen? Maar uiteindelijk moet het de groep van 250 waarnemers komen. En dan zal de grote vraag natuurlijk worden... hoe vrij zij hun werk kunnen doen. En als je kijkt naar die vorige waarnemersmissie van de Arabische Liga... ja, daar zijn de ervaringen heel slecht mee. We zullen het moeten afwachten. Mm -hmm. Gisteren bereikte de Veiligheidsraad dus voor het eerst... overeenstemming over Syrië... Verandert die consensus ook wat aan de opstelling van het Syrische regime, denk je? Nou, In eerste instantie natuurlijk wel, omdat Rusland en China die resolutie ondersteunden. Ze hebben zo vaak geblokkeerd en nu mm -hmm. ligt er een resolutie van de Veiligheidsraad... waar unanimiteit over was. Dus dat, dat zegt wat, dat is een signaal. Aan de andere kant, het is uiteindelijk toch weer een kwestie van tijd. Uh, je ziet nu die schendingen over en weer. Uh, dan komt er een klein groepje waarnemers, dan komt er een grote groep waarnemers. En in de tussentijd volgen er dus geen verdere besluiten van de internationale gemeenschap. En het is die tijd die de Syrische regering nodig heeft. Ja. Sander, dankjewel. Sander van Horen. In Noordwest-Pakistan zijn bij een aanval van rebellen... op een gevangenis naar schatting drie tot 400 gedetineerden ontsnapt. Volgens Pakistanse media zijn tientallen mensen gewond geraakt... zowel politieagenten als rebellen. Politie zegt dat de daders islamitische migranten waren. Taliban hebben de verantwoordelijkheid voor de aanval opgeëist. In de Amerikaanse staat Oklahoma zijn zeker vijf mensen omgekomen door een tornado. Volgens de autoriteiten vielen de slachtoffers in het noordwesten van de staat. Hulpdiensten zoeken in ingestorte huizen naar slachtoffers. Gisteren waren er al waarschuwingen voor noodweer afgegeven... in verschillende staten, in het midden van de VS. Weerdiensten voorspelden stormen met windsnelheden tot 110 km per uur... en hagelstenen zo groot als tennisballen. Dit is het NOS-journaal, met Isolo thoma's. De satire-spotjes op de radio van Wakker Dier lijken succes te hebben. Kip, het meest bijzondere stukje vlees. Kip... Unilever Nederland stopt met het gebruiken van de plofkip. Vanaf volgend jaar althans, want dan zit er kippenvlees van kippen... die een beter leven hebben gehad in de knakworstjes van Unox. Fleur van Brugge van Unilever. Waarom stapt Unilever over? Nou, um, dierenwelzijn is, is iets wat al jaren hoog op de agenda staat. Hè. We zijn al bezig met uh, de Unox rookworst. Die is al voor een heel groot gedeelte naar één ster van het beter leven kenmerk. En dan is kip uh, een logisch volgende stap... Ja. Maar waarom nu dan pas? We weten dit toch al jaren, van die, het verhaal van de plofkippen. Ja, um, de, de grote bottleneck, het grote obstakel is de beschikbaarheid van vlees, afkomstig van, van niet-plofkippen. Dus wat we um, tot een tijd geleden hebben gedaan, met name, is voornamelijk kijken naar waar kunnen we voldoende geschikt vlees krijgen, bij welke leveranciers. Uh -huh. Maar, en, ja? Ja. Nou, ik wou zeggen, Unilever is uh, best een groot bedrijf. Als u zegt dat u uh, beter vlees wilt, dan zal daar toch uh, voldoende mogelijkheid voor zijn, lijkt me. Ja, dat klopt. En uh, daarom zijn we ook in 2010 hebben we gezegd... Uh, we willen voor de uh, rookworsten, het varkensvlees dat in de rookworsten zit... willen we volledig over naar beter leven 1 ster. Mm -hmm. Maar dat is nu, we zitten nu op 60 procent, dus dat is, een, uh, dat, dat is al een heel eind. Um, en we hebben gekozen om daar waar we groot zijn om daar prioriteiten uh, te leggen, dus om, die, om dat eerst op te pakken... en dat de, de, de producten, waar we wat kleiner zijn, nou, dat geldt voor kip... om die dan uh, daarna aan te pakken. Nou, dat is nu. Ja. Wakker voert al een paar jaar actie tegen het gebruik van de plofkip. Heeft die druk van Wakker Dier meegespeeld? Ja, nou, um, wat ik zeg, we waren al heel lang bezig met kijken naar... waar kunnen we voldoende uh, vlees Mm -hmm. En uh, de brief van Wakker Dier heeft ons wel een extra deeltje gegeven om nog kritischer en nog, eigenlijk nog creatiever te kijken naar onze eigen mogelijkheden in de fabriek. En ja, dan, toen kwamen we snel bij de, bij de uh, kipknaks, want die worden in Os gemaakt, dus gewoon in Nederland in de fabriek. Maar nou, dat betekent dat we bovenop de productie zitten, dus dat we heel goed zelf in de hand hebben van ja, als er maar een deel um, niet-plof-kip binnenkomt, dan kunnen we dat direct uh, naar de kipknaks uh, doorsluizen. Mm -hmm. En daarnaast wordt de productontwikkeling, is dus ook heel belangrijk, wordt in Nederland gedaan. En um, uh, we vervangen de kip niet alleen met diervriendelijke kip, maar we halen de kalkoen er ook uit, um, uit de kipknaks. En ja, dat vereist uh, uh, ja, herformulering, productontwikkeling. Nou, dat, dat is ook in Nederland. Dus allerlei redenen om te zeggen van oké, okay, um, eigenlijk kunnen we ook zelf zonder volledig afhankelijk te zijn van beschikbaarheid van vlees... kunnen we zelf ook al een heleboel. Ja, ja. maar uh, volgend jaar zijn dan uh, uh, die kipknakworstjes uh, uh, plofkipvrij. Wanneer zijn alle producten van Unilever uh, zover? Ja, dat is lastig om te zeggen. Uh, toen we in 2010 zeiden we willen alle rookhorsten uh, beter leven één... Toen wisten we ook ja, zeg maar voor, voor een beperkte tijd, voor een jaar, bij wijze van spreken, waar we uit gingen komen. Maar dat is ook afhankelijk van hoe hard de, de markt gaat bewegen. Hè. Als wij nu um, de, de kip die we nodig hebben voor de kipknacks, daar denken we uh, wel aan te kunnen komen. Um, als we dan ook nog alle kip voor de soep nodig hebben. Ja, dat, dat, dat uh, vereist toch nog wel een, een grotere hoeveelheid kip. Dus um, als, als die markt gaat bewegen, dus ook als de vraag vanuit consumenten duidelijker wordt... Ja, als boeren moeten aanpassingen doen, nou ja, dat kost, daar gaat ook tijd overheen. Er zijn allerlei factoren in de markt die spelen. Um, maar u werkt eraan, kortom. Ja, zeker. Oké, okay, ja. goed. Mevrouw Van Brugge van Unilever, dank u wel voor uw toelichting. Graag gedaan. Israël probeert te voorkomen dat pro-Palestijnse betogers... vanuit Europa naar Israël gaan. Honderden demonstranten willen naar de westelijke Jordaan-oever. Velen zijn al voor vertrek op luchthavens tegengehouden. Deze demonstrant is niet eens met die beslissing. Hij werd tegengehouden op de luchthaven van Zaventem. En hij zegt dat het debat in de regio zelf aangezwengeld wordt... en niet op het vliegveld. De manier om een Palestijnse staat te krijgen... is om to de to publieke opinie in Israël which is a democracy and will elect into power those who want to negotiate. This is not the way to do it. Public opinion here is not going to change the government in Israel and will not move the negotiations forward.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 De marathon van Rotterdam is anderhalf uur geleden van start gegaan. En die houtkamp, de lopers, hebben er net uh, nu zo ongeveer 30 kilometer op zitten. Zijn er nog steeds die twee koplopers? Ja, en dat zijn verrassende koplopers. Het zijn twee Ethiopiërs. Dat is misschien niet zo verrassend, want uit Afrika komen de beste lopers. Maar de grote favoriet, Moses Mosop ligt op de derde plaats. Die ligt 20 seconden achter twee Ethiopiërs, Adane en Veleken. Uh, die lopen echt heel goed. Want als je kijkt naar de tussentijden na 334 kilometer. Daar zitten ze nu op. Is de tussentijd ietsje sneller dan het wereldrecord. Vorig jaar gelopen in Berlijn door Macau. 2038. Het zal heel moeilijk worden hoor. Maar Moosop, de man die de grote favoriet was en voor veel geld hier naartoe is gehaald in Rotterdam, ligt op de derde plaats. En hij moet dus eerst gaan proberen om 20 seconden goed te maken op die twee Kenianen: Adane en Veleken, die het heel goed doen. Uh, wat betreft de Nederlanders die liggen natuurlijk een stuk hierachter, maar lopen allebei uitstekend. Zowel rijmakers als Boonstra bij de vrouwen, rijmakers bij de mannen, zijn op weg richting mogelijk de limiet voor de Olympische Spelen van Londen. 34 kilometer zijn er gelopen, nog ruim 8 kilometer te gaan voor twee koplopers Adane en Verleek uit Ethiopië met een seconde of 20 daarachter Mosop uit Kenia. Ook onderweg zijn de wielrenners voor de enige Nederlandse klassieker... de Amstel Gold Race. Gio Lippens is er veel gebeurd in die openingsfase van de koers. Er is wel wat gebeurd. Ten eerste is het verschrikkelijk koud geweest bij de start. Je merkte dat aan de renners. Renners vrezen toch ook wel een harde koers vandaag door de weersomstandigheden. Koud, af en toe wat regen, veel wind. Dat maakt de omstandigheden hier toch erg lastig in dat Limburgse Heuveland. En we hebben een kopgroep van negen man. Dat is eigenlijk niet bijzonder, want dat is ieder jaar wel zo... dat er een kopgroep vroeg weggaat uit het peloton met daarbij. één Nederlander, Nederlander Raymond Kreder rijdt voor de Amerikaanse Garmin-formatie. Hij heeft ook nog een ploeggenoot bij zich, Alex House. Negen man dus aan de leiding. En die negen hebben inmiddels al een voorsprong opgebouwd van 12 minuten. Zij zijn zojuist hier doorgekomen op de top van de Kouberg voor de eerste van de drie passages die we hier gaan krijgen. En het wachten is nu nog op het peloton. Dat dus inderdaad meer dan 12 minuten achterstand heeft. En in dat peloton natuurlijk alle grote favorieten. De topfavorieten. Joaquin Rodriguez, Samuel Sanchez, Alejandro Valverde, de Spanjaarden. Gaat het voor de eerste keer een Spanjaard wonnen die de Amsterdam Goldrace gaat winnen? Of toch misschien Peter Sagan, de Slowaak. Of of Simon Gerrans, Fout Pools, we kunnen ze allemaal wel opnoemen. Liebe Westra aan andere Nederland. En er is nog een favoriet bij de Nederlanders, bij de Rabobank-ploeg. De man die derde werd in de ronde van Baskeland, Bouke Mollema. Eén van de kanshebbers, misschien wel voor een grote verrassing. Misschien wel voor een podiumplaats. Wie weet, misschien wel voor een overwinning. Hij debuteert in de Amsterdam Gold Race. Aan zijn voorbereiding zal het niet liggen, want hij heeft het parcours al verkend. Ik heb nu woensdag eigenlijk de laatste 170 nog gaan reden. En, en donderdag en vrijdag de laatste 60 uh, ja, nog vrijwel helemaal. Dus eigenlijk nu heb ik echt gewoon die finale heel goed in mijn hoofd zitten. En dat, is wel, uh, ja, dat was wel even goed, denk ik. Want zo denk jij, wat, wat zou jij kunnen? Nou ja, een mooie finale rijden. Ik denk wel dat de uh, vorm goed is. Dus ik denk wel dat het erin zit om gewoon uh, mooie resultaten. Uh, nee, jij jij wil echt meedoen om met de beste mannen omhoog te rijden op de Kouwberg? Ja, ja zeker. Ja, maar misschien gaat het wel voor de Kouwberg gebeuren. Maar, uh, ja, nou, dan niet. zit je nog bij de beste mannen. Ja, ja, precies. precies. Dus, uh, nee, ik denk wel gewoon, uh, dat ik een mooie uitslag kan rijden. Formule 1-coureur Nico Rosberg heeft de Grand Prix van China gewonnen. De Duitser reed bijna de hele race op het circuit van Shanghai aan de leiding. Het was de eerste Grand prix zegen uit zijn carrière. Jensen Button werd tweede en Lewis Hamilton ging als derde over de streep. In de stand om het wereldkampioenschap gaat Hamilton na drie races aan de leiding... op twee punten gevolgd door Button. Lennart Stekelenburg heeft zich bij de Cup in Eindhoven verzekerd... van een olympisch startbewijs op de 100 meter schoolslag. Hij zom een tijd van 1 minuut, en 97 honderdste... en daarmee toonde hij vormbehoud. Stekelenburg faalde vorige maand nog bij de swimcup Amsterdam. Vandaag lukte het dus wel. Ja, op het uh, juiste moment. En uh, dat is heel fijn, want dat betekent dat ik uh, ja, ook gewoon op een... Uh, belangrijk moment kan pieken net als uh, de rest van uh, de genomineerden en uh, ja, daar ben ik blij om. Verkeersinformatie bij de anub John Bakker. Met één file die wordt veroorzaakt door werkzaamheden op de A2 vanuit Den Bosch naar Amsterdam tussen Nieuwegein en Utrecht Lage wij de drie kilometer. De hoofdpunten van het nieuws. Het bestand in Syrië is opnieuw geschonden. Er zijn meldingen over geweld in de steden Homs en Aleppo. In Pakistan zijn honderden gevangenen ontsnapt. De Taliban zouden achter die bevrijdingsactie zitten. En Unilever stopt met het gebruik van plofkippen. Tot zover het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen omroep Max de perstribune. Ik denk aan mijn broer John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 Dit is Radio 1. Max. Welkom bij de persconferentie. De haai on hier over de terrens. Ja, is een goed spel hoor. De perstribune met Govert van Brakel. Goedemiddag, welkom bij de perstribune. Het is het programma, u weet het, inmiddels... waarin we terugkijken op de afgelopen media- en sportweek. Te gast dit uur Sander van Horen, NOS-correspondent in het Midden-Oosten. En na ene... NEC-coach Alex Pastoor. We kijken Cassie natuurlijk met tv-russercent Ron Vergouwen. Ron, waar gaat het over? Er worden in Nederland regelmatig programma's uitgezonden... waarvan je kunt zeggen, moet dat nou? En soms dan zien de omroepen dat achteraf zelf ook in. Zoals deze week nog met de grote Jezus-quiz. Straks in Cassie kijken, spijt. Wat had er deze week nog meer beter niet uitgezonden kunnen worden? Ja... Dat uh, vragen we ons af en ik hoop dat we een antwoord krijgen van, uh, van Ron. Vliegende kip, Jules van der Wart op zoek naar legendarische Olympische medailles. Jules, waar ben jij deze week? Ik ben in Nijmegen bij Ellen Verlangen. En Ellen Verlangen won in 1992 goud in Barcelona op de Olympische 800 meter. En daar gaan we zo meteen verder mee praten. Leuk. En kijken wat zij nog herinnert van die wedstrijd. De reacties op de uitzending. Vragen aan onze gasten kunt u kwijt op deperstribune.nl. In het bijzonder dus dit uur vragen aan Sander van Hooren. Sander. Goedemiddag. Goedemiddag. Fijn dat je er bent. Je bent hier voor de correspondenten van de NOS. Al je collega's zijn ook uh, hier uit alle windstreken, uit alle plaatsen van de wereld. Wat ben je dan aan het doen met elkaar uh, zoal? Praten, want je ziet elkaar per definitie eigenlijk niet. Uh, je zit in andere landen en soms dan uh, zie je elkaar in een grensgebied, maar dat is het dan wel. Dus het uh, is het moment van bijpraten met de redactie ook. Dus heel veel gesprekken met de redactie, directie, hoofdredactie. Um, vrijdag lag ik helaas met een, uh, een lichte griep op bed... maar toen hadden we bijvoorbeeld een ontmoeting... met landenspecialisten van de Rabobank. Hè, want die hebben specialisten, regio-specialisten. Uh, financiële crisis is natuurlijk dominant op dit moment. Dus uh, breng die specialisten van de NOS en van de Rabobank bij elkaar. Nou ja, dat ja. had ik uh, graag willen meemaken, maar dat heb ik dus moeten missen. Ja. Dat soort dingen. En dan, dat, dat is eigenlijk incidenteel, hè, dat je even van je post... jij zit dan in Beirut, uh, terugkeert uh, naar Nederland. Dat is ja. niet vaak gebeuren per jaar. Neem ik Eén keer per jaar. Eén keertje maar. Ja. Ja. Zeg, uh, is dat een droom? Correspondent worden in een of ander buitenland? Het is nooit een droom van me geweest. Of zo. Dat, uh, maar als, als ik er nu op terugkijk, en dat doe ik vaak... Uh, of, of, uh, he, dan, dan is het wel een droombaan. Ja. Het is uh, de, de, ontzettend... Moeilijk leven af en toe, maar uh, over het algemeen genomen moet je zo blij zijn dat je dit mag doen. Ja, maar hoe, hoe word je? Jij bent begonnen in Israël een aantal jaren uh, geleden. Ja. Standplaats Tel Aviv ja. uh, natuurlijk. Maar bedoel, je komt in een land waarvan je het bestaan wel weet, waar, waar je veel over gehoord en gelezen hebt. Uh, maar jij was verslaggever binnenland. Ja. En dan ga je daar naar de, nou ja, naar de, de, de wereld van het Midden-Oosten met al zijn haken en ogen, ruzies, oorlogen. Ja, en daar begint het nog niet eens mee. Het begint gewoon met je leven organiseren. Want uh, natuurlijk zitten daar wel voorgangers, in mijn geval... Uh, Jet van Wijk, Sivra Hersberg, uh, Erdo Roosentaal. Maar goed, die, die hebben allemaal hun leven georganiseerd. En je moet daar ja, van hele simpele dingen... De, de, het licht aansluiten, een huis huren, uh, een auto regelen. Heb je daar een apart voor nodig? Dat soort dingen kom je allemaal... Uh, die je eerst geregeld moet hebben voordat je goed en wel aan het werk ja. kunt. En dan spreek je de taal niet? Dan spreek je de taal niet, nee. Nee. Nee, en dat heb ik toen moeten doen en nu moet ik het weer doen. En ik merk dat dat uh, een van de dingen is die, die uiteindelijk ook wat minder leuk zijn. Omdat je weet dat het een heel lang proces is. Waar je tegen heel veel dingen aan gaat lopen. Waar je heel erg boos ook wordt over de nukken en de grillen van een land. Want, nou, een voorbeeld. Jij, zit, jij, jij moet een verhuizing organiseren. Tel Aviv, Beirut. Maar, ja. wat, wat is een praktisch probleem daar? Uh, nou ja, dat alles wat uh, herkenbaar is van het vorige land weg moet. Want ja, die landen zijn in uh, staat van oorlog met elkaar. Israël is de gezworen vijand. Dus ja, daar, daar moet je uh, niks van hebben. Dus een Israëlische krant mag, mag niet mee in Be naar Beirut? Ik heb het niet geprobeerd. Je, nee, maar, maar. maar zo, zo gevoelig ligt dat dus. Blijft nou ja, mensen die op bezoek komen, die uh, moeten ook opletten... dat ze niet een uh, verkeerd stempeltje in hun paspoort hebben staan. Want ja, dan, dan uh, kom je gewoon het land niet in. Nee. Maar jij, jij, jij mag wel dus verhuizen als buitenlander van Tel Aviv naar Beirut? Ik bedoel, daar, daar zitten verder geen obstakels zolang echt het, in, hè? Zolang ze het niet weten. Nee. Nou ja. Nee, maar God, die ambassades, kijk, ambassades luisteren mee naar jou. Die luisteren mee, ja, dus laten we het vooral niet al te lang erover hebben. Nee, ik heb het idee dat ze wel weten met journalisten, ja. uh, uh, NGO'ers, uh, ambassadepersoneel, hoe het werkt. Maar ze moeten er vooral niet uh, uh, tegenaan lopen. Nee. En je weet dus gewoon dat uh, je uh, spullen door de douane gecontroleerd worden. Want uh, wapens, drugs, uh, pornografie, weet ik veel wat, daar controleren ze gewoon op. Dus op het moment dat ze dan een, een, een hele uh, apparatuur met uh, allemaal Hebreeuwse labels tegenkomen... ja, dat gaat hem niet worden. Nee. Dus daar moet je op letten. Dus alles moet opnieuw worden opgebouwd, letterlijk vanaf de grond. Ja. Daar. Ja. Sander, we hebben een overzichtje. Dit is uw leven in uh, 40 seconden. Sander van Horen is in Tel Aviv. Uh, ja, Sander, uh, bezoek dus van bot aan Israël. Gaat hij er nou weg met het gevoel dat het staakt het vuur ook stand houdt? Ja, ik denk toch dat hij hier wel weggaat met dat gevoel. En elke keer als de grens open zou zijn, zou Israël een klein groepje journalisten binnenlaten. En hoe dit... gaat dat dan? Hoe kom je daar terecht? Met de auto. Sander van Horen wordt multimedia correspondent voor de NOS in het Midden-Oosten. Het zaak het vuren lijkt niet te gaan werken in Syrië. Correspondent Sanne van Hoorn. Geen van beide partijen is zelfstandig in staat om het conflict te beëindigen. Het plan van Kofi Annan, wat zo moeizaam van de grond komt... het is op dit moment het enige plan wat er is. Ja moet er een beetje om lachen dus ja het herhaalt zich een beetje hè? Ja, het klinkt heel deftig Sander zo ja, ja. zou ik zeggen ja dat wordt je ook gevraagd hè wat vindt bij Roet ja denk jij wat vindt bij Roet weet ja. ik het ja nou ja en dat, dat, dat was in Israël wel het probleem omdat je de hele tijd die vraag krijgt uh, uh, je ziet de beelden uh, je, je hoort de verslagen en vervolgens wordt je gevraagd van waarom doet Israël dat ja. en dan verkeer je dus in de positie dat jij moet gaan uitleggen waarom Israël dat doet waardoor je maar uh, Israël vertelt jou niks <laughs> nee nee maar goed doen. weet je daarom ben je correspondent daar daarom uh, spreek je elke dag met mensen lees je daar uh, de kranten. En datzelfde geldt nu natuurlijk voor het Midden-Oosten. En je, je, je ademt op een gegeven moment de redeneringen van die, uh, van die maatschappij. En op het moment dat je mij vraagt, uh, waarom doet Assad iets? Of waarom vindt Syrië dat? Dat weet ik niet. Maar mijn huismeester beneden in het pand is een Syrische alawit... een gastarbeider in Libanon, die de hele dag naar die staatstelevisie zit te kijken. Die mij dus ook af en toe uh, in het Arabisch dingen toeroept... over wat hij van de situatie vindt. En dat is hoe de gemiddelde Assad-aanhanger er ja. tegenover staat. En dat heb je alleen maar op het moment dat je daar dag en nacht bent. Begrijp ik. Uh, maar kijk, Israël, kun je er nog van zeggen, dat is een landje. Dat is overzichtelijk. Maar nu uh, heb je het hele Midden-Oosten zo ongeveer in ja. je pakket zitten. Ja, dan krijg je heel veel ademstromen naar je toe. Ja. En, en haal daar de kluwen maar eens uit elkaar. Ja, maar dat doe ik. weet je, ik, heel, heel simpel. Ik hou niet alles tegelijk even goed in de gaten. Mijn gebied loopt van uh, Marokko tot Iran en zo. van Jemen tot uh, Libanon. Dus dat, dat is onzin. Uh, dus de landen die ik nu goed volg, dat is Libanon natuurlijk, omdat ik daar werk. Ja. Syrië. Uh, dat is Egypte, dat is nu in toenemende mate weer Bahrein en Libië. Ja, daar houdt het een beetje mee op. Het is een hele klus. Uh, het is ingewikkeld voor je privéleven. Komen we straks misschien nog even over te praten... Uh, voor zover je de grenzen daarin uh, wilt oprekken. Nu eerst even je nieuws uh, zelf. Wat is jouw nieuws van deze week? Nou, los natuurlijk van het staakt het vuren in Syrië... mijn persoonlijke nieuws is dat Libanon het nog altijd niet eens wordt... over het oplossen van de energiecrisis. Die is niet nieuw, die is er al twintig jaar. Al twintig jaar is er onvoldoende stroom. En dat betekent dus dat uh, iedereen in Libanon blackouts heeft. Gewoon plonk, dan valt de stroom uit. En dat is als je in het centrum van Beirut woont drie uur per dag. Als je in de, de randen van het land woont kan dat veertien uur per dag zijn. In mijn geval is dat zo'n zes uur per dag. Dat je dus een, een buurtgenerator hebt... waar je tegen boekenprijzen dan elektriciteit kunt kopen. Dat is dus bekend. En er zijn oplossingen... Nou ja, heel simpel, een nieuwe centrale erbij bouwen. Ja, voor een dat... land dat ongeveer utrecht land bij elkaar dus nou ja, is. Nee, precies. Het en, niet... en waar geld genoeg ja. is en waar knappe koppen zijn. En... Dus dat zou mogelijk moeten zijn. Maar politici gunnen elkaar het licht in de ogen niet. Dus daar wordt over gestegeld, Daardoor is er nog steeds geen oplossing. En van de zomer, dat weet ook iedereen, gaat iedereen de airconditioning weer aanzetten. En heb je dus een acuut probleem. Dat proberen ze op te lossen door twee schepen voor de kust neer te leggen. Om, ja, dat zijn een soort drijvende elektriciteitscentrales. Die kun je leasen, schijnt. En het nieuws van de week is dat ze het zelfs daar niet over eens kunnen worden. Het is uh, hoogst ongelukkig. Uh, ja, je zou zeggen, jongens, uh, regel dat even snel netjes met elkaar... in het belang van je burgers. Want daar uh, ben je uiteindelijk voor politicus geworden. Maar in dat soort landen ligt dat dus iets uh, anders. Nou, Libanon is een heel verdeeld land. Ja. Denk uh, verzuiling voor eeuw bij ons. En dan in, in een extreme vorm. En dan heb je Libanon. Ja. Als u als luisteraar vragen hebt aan Sander van Hooren... correspondent van de NOS in het Midden-Oosten... deperstribune.nl ter beschikking aan u. Heb je geen Twitterkanaal? Ja, we hebben ook een Twitter. Mensen kunnen altijd twitteren. Natuurlijk, voluit. Ja, dat ga ik je straks uitleggen. Na Andy, de marathon van Rotterdam, Andy. Hij is weer mooi geoverd, net als vorig jaar toen we hier zaten bij de finish met de perstribune. Nu uh, in uh, de buurt van de Single twee koplopers. Nog een minuutje of negen te gaan voor twee Ethiopiërs. Adane en Verleken. 27 jaar en 25 jaar Verleken, Twee jaar geleden winnaar in Amsterdam, van de Amsterdam Marathon. En hoe lopen ze? Ze lopen natuurlijk heel erg goed. Maar ik vrees dat een wereldrecord er weer net niet in zit. Het zal wel in de buurt komen, maar uh, het, uh, het weer... De wind is toch iets te veel van het goede voor deze lopers. Op de derde plaats, eh, zijn bijnaam is Grote Motor. Nou, die moet je nu echt opzetten. Want Mosop, de Keniaan, de grote favoriet ook voor deze marathon... Eh, loopt op de derde plaats een seconde of 25 achter deze twee eh, Ethiopiërs. En heel goed nieuws van Koen Rijmakers, de Nederlander. Hij ligt op de zesde plaats. Eh, we zitten in de veertigste kilometer. 42 kilometer en 195 meter is de eh, totale lengte van deze marathon elke marathon, dus over ruim 2 kilometer, zullen we deze heren, waarschijnlijk de Ethiopiërs, op de Koolsingel gaan zien. En dan zullen we weten of het een nieuw wereldrecord is, een nieuw parcoursrecord. Dat is het zo goed als zeker. De perstribune. Het media nieuws van deze week. Afgelopen weekende raakte een cameraman van RTV Oost gewond toen hij het 45 meter hoge paasvuur in het dorp Espelo filmde. Hij brak een ruggewervel toen zondag een kabel knapte van de constructie die de brandstapel bij elkaar hield en hem vervolgens raakte. Volgens de plaatselijke uh, lokaliteit, volgens de burgemeester, is dat uh, zijn eigen schuld van die cameraman, zei hij op Radio 1. Het was ook een groot gebied afgezet, ruim 80 meter. Er, er, eromheen waar niemand mocht komen. Dus dat was allemaal wel conform de planning. Mm. De cameraman bevond zich wel binnen die omheining. Ja, dat, dat mocht eigenlijk niet. Echt een spet op een prachtig feest. De politie onderzoekt het ongeluk. De cameraman maakt het naar omstandigheden goed. Zo zie je Sander, in Nederland zijn ook ernstige problemen hè? Moet je daar niet soms om glimlachen? Ik bedoel, dit is ernstig natuurlijk, hè, maar nee, ik, het is een incident. Ik, ja, het is een incident. Ik glimlach daar niet om... want uh, problemen zijn per definitie relatief waar ik me wel eens aan stoor... zijn de hypes in Nederland. Zoals? Nou ja, de Elfstedentocht en daarna de niet tocht. Frieso tot op zekere hoogte, uh, alles over Wim Kok. Ik bedoel, het is allemaal heel belangrijk, maar het, het, het kent geen proportie meer. Nee. De redactieraad van de Wereldomroep heeft weinig vertrouwen... in de journalistieke onafhankelijkheid van de nieuwe Wereldomroep. Vanaf komend jaar valt de Wereldomroep onder de verantwoordelijkheid... van buitenlandse zaken. Ligt een voorstel voor een nieuwe mediawet, en daar komt de wereldomroep niet meer in voor. Dus juist die wet die de journalistieke onafhankelijkheid... van de publieke omroepen regelt, en nu we... want het is een citaat wat ik nu voorlees... nu we onder buitenlandse zaken komen te vallen... bestaat die bescherming niet meer, zegt... Uh uh, de ondernemingsraad, ja, het is wat zonder. de Wereldomroep gaat uh, verdwijnen. Ik heb daar, daar zit je nou gewerkt. als expert, hè? Ja. Jij bent er misschien wel begonnen, lang geleden natuurlijk. Heel lang geleden heb ik daar gewerkt als uh, verslaggever en presentator. En uh, ja, die Nederlandstalige uitzendingen, ik ken niemand meer die er uh, naar luistert... terwijl ik toch redelijk uh, wat Nederlanders in het buitenland ken. Iets anders trouwens is de televisie, hè, BVN, Beste van Nederland ja. en Vlaanderen. Hmm. Daar kijk ik ook naar. Ja, nee, 11 mei gaat de deur dicht, hè, van die Nederlandstalige afdeling. Ja, van de, de radio. Ja, ja, van de radio, het is op. De koninklijke familie krijgt binnenkort een stel kerstverse royalty voor zich. Tijdens de mediaoptredens. Een paar weken geleden werd al bekend dat RTL-verslaggever Antoine Peters. de nieuwe royalty-expert van RTL Nieuws wordt. Na het vertrek van Sandra Schuurhof naar Hart van Nederland. De koningin krijgt ook een ander NOS-gezicht voor zich. Kiesja Hekster gaat voor de NOS de koningin en haar familie volgen. Kisha volgt Marieke de Vries op, die deze zomer als correspondent in China aan de slag gaat. En Kisha zit nu nog in Moskou, maar ze heeft heel veel zin in haar nieuwe werk. Ik denk dat het journalistiek gezien een van de leukste banen is die je kan wensen. Het wordt natuurlijk een hele drukke tijd. Troonsafstand, troonsopvolging. Heel interessant om te zien hoe de nieuwe koning dat gaat vormgeven, het koningshuis. Ik ben heel blij dat ik dat mag gaan uh, verslaan. Zoals bij iedere nieuwe baan ga ik me vooral heel uh, goed inlezen, met heel veel mensen praten. Om te kijken wat ze mij allemaal kunnen vertellen. Dat is uh, heel veel. Natuurlijk, want ik ben helemaal nieuw. Ik denk dat iedereen in Nederland, uh, hoe dan ook, iets met de koninklijke familie heeft. Ja, Sander, jij ja, dus ook. Uh, het is ja. mijn koningin. Ja, natuurlijk. Ja, uh, maar goed, ja, zo gaat het. Hè? Dan ben je correspondent in een buitenland een aantal jaren... en dan zegt de NOS, genoeg is genoeg, uh, andere post even niet... kom maar naar Hilversen. Ja. Ja, Voordat je het weet, heb je de koninklijke familie op het bord. Nou, of ja, iets anders, dat... andere portefeuille. Ja, maar de, ten eerste uh, moet je daar nu niet al te veel over nadenken... het moment dat komt, maar ja, dat, dat zien we dan wel weer. En je ziet dan Kies, ja, ja je, ik heb het idee dat je daar een beetje... Laatunckert over doet. Ik denk nee. dat ze daar uh, heel veel zin in heeft en dat ze dat heel goed kan. En um, ja, dan moet je dus gewoon werken om uh, goed op je pootjes terecht te ja, komen. Nee, nee, doe niet laat, denk het over kiesjaar. Ik nee, over koninklijk uh, verslaggever. Uh, ja, nou, ik, <laughs> ik ga het straks aan je vader vragen wat hij ervan vindt. Dat, kies en, ja, ja, dat gaat Nee, om... nee, dat er een koninklijk verslaggever is. Ja. Ja, ja, nou ja, even los, <laughs> los daarvan. Uh, kijk, um, het is zo, de NOS investeert in jou. Jij leert Ivriet. Je zit een aantal jaren in Israël. En dan is al die kennis, als het ware, ja, ik wil niet zeggen verloren. Maar dan kom je in een ander land terecht. Of je komt in Hilversum terecht. Ja, ja daar gaat ook op een hoop kennis en kunst. Uh, iemand anders moet het weer opnieuw uh, gaan uitvinden. Klopt. En, zonde. Eigenlijk. Ja, nee, zonde. En de laatste dagen, daar merkte ik uh, hoe ik blind me weg weet en hoe ik. Uh, uh, slim ben geworden in het uh, uh, aanvoelen van het nieuws... en dat je dat inderdaad helemaal opnieuw moet opbouwen. Aan de andere kant merkte ik ook dat het cynisme en, en, en dergelijke... wel uh, moeilijk te bestrijden werd. Dus het is wel eens goed om daar een nieuw iemand neer te zetten. En ook hè, het probleem wat jij schetste, op een gegeven moment... moet je terug naar Nederland ja. en moet je daar weer je draai zien te vinden. naarmate je daar langer mee wacht, wordt dat moeilijker. Dus ja, daar zit ergens een optimum. He, dus een, een, een ideaal moment van blijven en een ideaal moment van weggaan. Wanneer ja. dat is, ja, dus met elke grens is moeilijk in een jaartal uit te drukken. Dat hangt van het ja. land af, van de persoon af. Maar dat er ergens een grens ligt, dat vind ik wel... Nou, uh... ik, ik denk wel eens aan, aan jouw collega's die dus een aantal jaren in het buitenland hebben gezeten. Terugkomen naar de redactie in Hilversum, hè? hier op de buitenlandredactie weer. Ja. Um, en die hebben oorlog en al verslagen. En dan moeten ze ineens een vakbondsconflict uh, voor de NOS gaan verzorgen. En, en weet je, alles is betrekkelijk. Je geeft het zelf ook aan. En het werk is het werk. Maar echt gelukkig zijn ze daar niet van geworden, nee. sommigen. Ja, ik hoop echt van ganse harte dat ik te zijne tijd de uitzondering op die regel word. Nee, ja, wat kan ik er meer over zeggen nee, nu? Is, is dat een reden om niet weg te gaan, bijvoorbeeld? Nee, nee, nee Toch dat, is, ook niet. dat is geen reden om niet weg te gaan. Nee, het is meer de zorg van wat als je terugkomt. En uh, hoe, hoe moet je daar dan mee omgaan? Ik kom te zijne tijd voor jou uh, voor counseling. Kom, kom het, kom het. Ja, nou, u bent van harte welkom. Na een jarenlange strijd heeft de Tweede Kamer deze week besloten... dat de publieke omroepen het alleen recht op programmagegevens verliezen. Het resultaat is dat van jarenlang getouwtrek tussen omroepen en uitgevers. Vooral de Telegraaf heeft jarenlang geaast op de programmagegevens. In principe kan elke partij nu een eigen televisiegids beginnen... Het is een puntje van zorg, het aantal abonnees neemt uh, snel af. Momenteel kopen in Nederland nog zo'n 3,5 miljoen mensen een gids. Veronica Magazine is met 900.000 leden de grootste. Is er aan Huizen van Horen nog een gidsje op tafel? Nee, er iets bezorgd, nee, nee he? ik heb in geen enkel buitenland <hums> dit, uh, dit zo gezien. Het staat gewoon in de krant Thinieke. een week vooruit, klaar. Voorlopig heeft Linda de Mol nog geen tweede succes... voor Linda de Mol in Duitsland. De presentatrice die in de jaren 90... 12 miljoen kijkers trok met een Duitse variant van Love Letters... moest deze week genoegen nemen met maar anderhalf miljoen kijkers... voor de eerste uitzending van het programma The Winner Is. Houd het als je vest... Hier komt het ergebnis. The winner is George! Ja, de winnaar is een talentenjacht. Bedacht door Linda's broer, John de Mol. Ook in Nederland was de winnaar geen succes. Maar John's The Voice is in steeds meer landen wel succesrijk. Ook in Engeland haalt het programma hoge kijkcijfers. Waar kijkt eigenlijk de gemiddelde Libanees naar? Wat zouden mensen in Libanon leuk vinden? Oh, dit soort dingen ook, oh, hoor. Hoor. Ja, Ik ja, van... ja, Arabs Got Talent heb je. En je hebt uh, spin-offs waarbij mensen uh, gekozen worden... die de mooiste manier de Koranversen oh. kunnen voordragen. Nee, dat, uh, dat is helemaal doorgeslagen. Ook bij ons. ja. Nou, de marathon van Rotterdam. Ik herinner me dat we vorig jaar Andy nog naast elkaar zaten op de koolsringel. maar ja. Precies. En nu is het verschil uh, mijlen groot. Ja, en ook tussen de koplopers die nu richting de finish gaan, geen wereldrecord want tussen 35 en 40 kilometer hebben ze heel veel tijd uh, verloren. En nu komt er een uh, schifting, want Adane. Uit Ethiopië loopt weg in de laatste kilometer. En dan krijgen we voor het eerst sinds hele lange tijd weer een Ethiopische winnaar. Densamo heeft het vier keer gedaan. De laatste keer in 1996. Ex-wereldrecordhouder. Dat liep hij trouwens ook uh, op de Col Single in Rotterdam. Uh, deze Adane gaat dus uh, winnen. De andere Ethiopiër, Feleke, kan hem niet meer bijhouden. De winnaar van Amsterdam twee jaar geleden. En dan uh, het wereldrecord is al uit zicht. Dat was 203-38 van Macau. Vorig jaar in Berlijn. En nu gaan we kijken of het parcoursrecord eraan gaat. Dat is gelopen door een Keniaan uiteraard. Want de afgelopen 15 jaar hebben alleen maar Kenianen gewonnen hier in Rotterdam. Kibet was het in 2019, die 2 0 27 liep. En nu op de Kolsingel met heel veel toeschouwers gaat deze Adane... Lopen voor de winst. Hij gaat het winnen. De grote favoriet op de derde plaats, Mossop uit Kenia. Maar Adana gaat winnen en zijn tijd 2-4, 11-12. En 2-4, 27 is het parcours. Zou mooi zijn als hij dat haalt. Maar ook dat uh, wordt te moeilijk, want de uh, finish ligt nog 100 meter verderop. En dan zal hij dat uh, net niet gaan halen, maar er wordt wel een hele mooie tijd... ...tijdens de Rotterdam Marathon, zo rond de 2.04.30. Er stond gewoon te veel wind. In het begin ging het heel goed, maar de omstandigheden waren gewoon niet goed genoeg. 2.04.36 is de tijd nu. En hij komt nu over de finish. Adane in de verte zie ik ook zijn landgenoot nog een eindsprintje trekken. Maar die komt te laat. De tijd 2.04.47 is de Tijd voor Adane, Veleke wordt tweede, Mossop wordt derde. En zo goed als zeker cool Rijmakers. als er niets geks gebeurt in de laatste kilometer... eindigt op een hele mooie zesde plaats. Ja, er wordt ook uh, gevoetbald deze middag. Groningen, Rode JC, Henkok... We hebben een bijna vijf minuten gevoetbald terwijl Bos de rechterspits spits van FC Groen de bal in het 16 meter gebied probeert te brengen. Hij probeerde Soek te bereiken. En Soek is de aanvalsleider deze middag van FC Groen. Texera is gepasseerd, heeft in 11 wedstrijd niet gescoord. Maar de aanval gaat door over de rechterkant van het vel. Bos probeert de bal vrij te maken net buiten het 16 meter gebied. Maar er wordt er uitverdedigd door hem De bal is over de zijlijn gegaan, wordt er snel ingegooid door Andersen, Maar dan gaat die bal over de doellijn. Twee onmerkelijke feiten, ik heb er één al genoemd. Soek is in zijn basisopstelling begonnen en Texera is gepasseerd. heeft een elf wedstrijden niet gescoord. En bij Roda is Wilaat terug in de basis. Hij heeft zes weken geleden heeft een gebroken teen opgelopen. Toen hij aan krachttraining deed, het gewicht los niet. dat kwam op zijn teen. En toen heeft hij veel meer geroepen dan Au. Althans, dat vermoed ik. FC Groningen is aan een slechte serie bezig, heeft 35 punten. Hoopt eventueel nog op een achtste plaats. Maar ik weet wel dat de wegen van koning voetbal ook wonderbaarlijk zijn. Maar ik reken niet meer op een achterplaat voor FC Groningen. Roda heeft daar veel meer kans op. 0-0. Ja. Ben je een sportliefhebber, uh, Sander van Horen, of denk je... Uh, het zal allemaal wel die Nederlandse voetbalcompetentie zijn? Nou, voetbal vind ik niet zoveel. Uh, fietsen vind ik heel erg leuk. Oh, ja. uh, tennis vind ik goed. Uh, leuk om naar ja. te kijken. Ja? Bergen bergje in Beirut uh, te vinden? Wat zeg je? Een bergje te vinden in Bergen? Beirut? Nee, dus uh, absoluut bergen. Nee, uh, dat, mooi, dat uh, loopt door. heel stijl omhoog. Uh, ik uh, woon op 20 minuten buiten het centrum... en ik zit al op 550 meter... En op een uurtje rijden bij mij van uh, Daan heb je een berg van uh, bijna 2500 meter. Nee, absoluut. Het is een heel mooie uh, gevarieerd Mooie, band. Mooie stijgingspercentages. Er, er zit er bij mij eentje. Als ik naar de sportschool rijd... dan heb ik een uh, vrij lange weg met 39 Ik oh. nodig elke wielrenner uit <laughs> om daar naartoe te komen. My goodness. Ja. Recht toe, recht aan jongens. 39 procent. Zul van der Wart, onze vliegende kiep. Uh, in aanloop naar de uh, Spelen gaat hij deze zomer op bezoek bij Oud Olympiërs. Hij zoekt legendarische medailles en olympisch geluk. Olympisch geluk. De vliegende kiep. De Vliegende kip, Een gesprek met uh, Ellen van Lange. Goud 92. Laten we luisteren. Ellen van Lange, de gaat ze. Daar gaat ze naar het goud. Het stadion staat op zijn kop en hier komt de tijd. En dit is de schitterende tijd en de schitterende triomf. Goud voor Ellen van Lange. Jules van der Wart is dus bij Ellen van Lange. Ik ben in Nijmegen bij uh, Ellen van Lange. Haar werk uh, is daar, haar kantoor. Ze is heel erg druk, maar ze heeft gelukkig nog tijd voor ons gevonden. 1992, de Olympische medaille, de gouden medaille op de 800 meter. Wat staat jou nog bij? Eigenlijk alles nog. Het is 20 jaar geleden. Dus dat is uh, een hele tijd. Maar alles staat me nog bij. De race, en de afloop, alles. Van tevoren ben je me maar met één ding bezig. En dat is die finale halen en in die finale gewoon alles eruit halen. En op het moment dat dat lukt, dan is dat zo'n ontlading. Dat is echt niet te bevatten. Dat je goud kon winnen, had je dat ooit gedacht? Ik was wel bezig met het feit dat ik een medaille kon winnen. En ik had heel erg zoiets van, ja, ik ga me nu niet focussen op goud. Ik wil gewoon alles uit de kast halen. En dat kan dus een medaille opleveren. Het kan een gouden medaille opleveren. Zo was ik daar wel mee bezig, ja. Dan sta je daar. Had je de race al gelopen in je hoofd? Of? Ja, ik had hem al honderd keer gelopen. Dat deed ik eigenlijk altijd voor een wedstrijd. Dat was mijn voorbereiding wel, um, om een race echt te visualiseren. Dat je gewoon alles wat er in zo'n race kan gebeuren... gewoon in je opneemt en doorneemt. Zodat als er iets gebeurt, dat je ook meteen kunt reageren. Dat je gewoon weet in welk scenario je dan bent beland. Dus dat deed ik heel vaak. Dat deed ik ook vaak om een beetje rustig te worden. Want soms was ik zo gespannen voor een wedstrijd. Ja, in de Olympische finale. Dat is natuurlijk het ultieme. Dus ik was ook echt ultiem gespannen. Dus ik doorliep die race echt een aantal keren... om ook zelf de rust bij me te creëren van... oké, okay, als dat en dat gebeurt, dan sta ik er, dan kan ik het. Dat hielp mij altijd heel erg in de voorbereiding. En dan loop je een fantastische tijd, hè? 1,55, 54? Ja, klopt. Ja, ik wilde gewoon zo goed mogelijk lopen. Ik wilde winnen. En die tijd, dat is leuk meegenomen. Maar die tijd was zo hard... Ja, dat ik dat wel fantastisch vond natuurlijk. Ik was van tevoren niet met een tijd bezig. Hoewel je wel weet dat... Um, de vrouwen 800 meters bij toernooien gaan altijd hard. Dus ik wist wel dat als ik een medaille moest halen... dan moest ik echt een persoonlijk record lopen of harder. Ik had de snelste tijd van het seizoen staan van de wereld. Dus ik wist ook van, goh, dit kan ik. Maar die eerste ronde ging zo hard. Toen voelde ik al wel van, nou... En de eerste ronde was eigenlijk altijd mijn moeizame stuk. Ik, ik was gewoon goed in de eindsprint. Maar om in het begin het aanvangstempo te pakken... daar had ik vaak moeite mee. Maar toen ik dat dus doorkwam, ja, toen wist ik wel dat ik goed zat. Dan win je goud. Waar is je medaille nu? thuis in de kast. Kijk je er elke dag naar als je thuis bent? <laughs> nee, ik kijk er nooit naar. Het feit dat hij daar ligt, dat is gewoon prima. Maar wel in het zicht? Nee, hij ligt niet in het zicht. Nee. Waarom niet? Je kunt er toch trots op zijn? Ik ben er ook heel erg trots op. Maar ik, bedoel, ik weet dat ik die gouden medaille heb gewonnen. Uh, mijn familie en vrienden weten dat. Dus daar hoeft dan niet zo nodig in de woonkamer te hangen of zo. Nee, daar heb ik niet. Is dat Hollandse bescheidenheid? Nou, ik vind het ook geen bescheidenheid. Ik bedoel, je, die wetenschap is er toch? Dus dat is voor mij genoeg. Die wetenschap is er voor mij ook. Ik was net dat jij terugkwam... Uit Barcelona was ik bij jou in Amsterdam, nog uh, met de huldiging. En toen lag er een, iets van een blauwe brief of zo, van de sociale dienst. Wat was dat? Ja, ik was daar helemaal niet blij mee. En ook helemaal niet blij mee dat jij dat gezien had, want dat weet ik nog goed. Ja, ik had nog een uitkering toen. En dat was ook um, allemaal in overleg met de sociale dienst gegaan. Dat was echt allemaal heel erg netjes, want ik was ook heel erg braaf. En ik had dan met mijn coach overleg van, ja, die zul je moeten stopzetten. Want ja, er gaan nu toch andere dingen gebeuren. Maar ik had er nog helemaal geen tijd voor gehad, want ik was nog in Barcelona. Maar ja, oké, okay, dat was dus een van de dingen die al op mijn deurmat lag... toen ik uh, thuis kwam uit Barcelona. En daar heb ik wel last van gehad. Dat vond ik niet fijn. Ik had zoiets van, ja, had me even de kans gegeven... om zelf mijn stop te zetten. Want er stond letterlijk in die brief vanwege te verwachte inkomsten... zetten we hierbij uw stop. Maar het is niet zo, als je, als je over de streep uh, komt bij een Olympische finale... dat er dan ineens een uh, pak met geld voor je klaar staat. Zo werkte het niet. Ik had die uitkering wel in overleg met de sociale dienst. Dat was... Uh, ook, want zij wisten van mijn topsportcarrière... en dat was allemaal, uh, gewoon allemaal goed, uh, goed doorgesproken. Dus daar had ik inderdaad wel, uh, wel last van toen. Hollandse nuchterheid. Ja, denk het. Over jouw toekomst en wat je nu doet, gaan we in het tweede uur praten. Oké. Okay. Ellen van Lange, wat was het een feest in Barcelona, 92. Die 800 meter die ze won tot haar en onze verrassing. Sander van Horen, correspondent voor de NOS in het uh, Midden-Oosten. Standplaats Beirut, eh... Uh, Victor Albert Sander vraagt hoe heb je ooit het Hebreeuws en vervolgens de Arabische taal eigen gemaakt? Hoe doe je dat? Uh, leren. En je begint als analfabeet, want je kunt niet lezen, niet schrijven, dus dat moet je allemaal leren. En uh, ik heb gewoon in de avond lessen gevolgd. En op een gegeven moment, um, het zijn hele logische talen gelukkig en ze lijken ook nog eens op elkaar, dus dat, dat um, kun je over en weer je voordeel mee doen. En uh, op een gegeven moment heb je een soort kritische massa... waardoor je kunt beginnen te praten. En uh, dan leer ik in elk geval, doordat ik praat, leer ik ook makkelijker bij. Omdat je ja. het allemaal kunt passen in wat je al weet. En met het Arabisch ben ik nog niet zo ver trouwens hoor. Ik bedoel, ik kan beoordelen of ik antwoord krijg op mijn vragen. Ik kan simpele tussenvragen stellen, maar... Um... En hoe los je dat taalprobleem dan op in de praktijk? Als je iets wil nou lezen ja, of horen? Door uh, met tolken te werken ja. natuurlijk, maar um, door zoveel mogelijk... tenminste, dat is hoe ik het doe, uh, proberen zelf uh, te praten... en uh, maar te zien waar het schip strandt. Want je zult zien dat dat schip steeds verder vaart voordat het strandt. En uh, ja, dan op die manier leer ik. Ja, maar goed, je hebt ook vrouwen en kinderen. We ja. moeten ook weer, moeten weer verhuizen. Ja. Eerst van het veilige Nederland naar Tel Aviv. Dat ja. uh, is ook een mooie stad natuurlijk. Prettig om te leven en te wonen en te zijn. Maar ja, daarna Beirut. Ook de familie moet stad. ook altijd maar mee willen. Ja. En kunnen. ja nou ja, kijk Met kleine kinderen, mijn dochters zijn nu 2,5 en 5. Is dat dus uh, makkelijk. Ik heb het idee dat de jongste nog het meeste last van heeft gehad. Maar die, ook omdat ze daar nog niet over kon praten. Ze was 2 toen we verhuisden. En uh, mijn vriendin heeft het geluk gehad dat ze ja. uh, meteen aan de slag konden in uh, Beirut. Zeg maar hoe zie je dat dan aan, aan, aan zo'n kleine, dat hij daar moeite mee heeft? Nou ja, dan begint ze te keten of juist ja. te hangen. Onvoorspelbaar gedrag, ja, hoe ja. zie je dat bij ja, kinderen? Dwarskoppig. Ja, dwarskoppig, ander gedrag dan je gewend bent. Ja, Ach. zeker, ja. En die oudste, die heeft gelukkig iets met talen, dus die, die vindt dat leuk. Die uh, uh, spreekt nu heel goed Engels, gaat naar een Engelse school... Uh, leert weer Arabisch als vak. Maar zegt dat dat anders Arabisch is dan ze het hiervoor sprak. Dus dat... dat maar goed, die, die, die, uh, die is zo op de plek terecht. Ja, te en mee. je hebt ook een, uh, een partner. Die moet, ook, uh, moet zich daar ook weer zetten. Wil misschien ook wel werken. En alles is toch ondergeschikt misschien aan het werk van vader? Um, ja en nee. Want we hebben wel meegemaakt dat uh, in het begin... Rianne, zo heet mijn vriendin... Um, uh, heel veel moeite had om, om te aarden. En dat, ja. dat heeft ook zijn weerslag op mij. Tuurlijk. Dus dat doe je in, uh, in samenspraak. En uiteindelijk ja, is het heel simpel. Als ik niet die baan had gekregen in Beirut... dan waren we er niet geweest. Maar ja, je probeert dat zoveel mogelijk in samenspraak te doen. natuurlijk. Ja. persterbinnen.nl, als u vragen hebt aan NOS-correspondent... in het Midden-Oosten, Sander van Horen. Ron uh, Vergouwen met zijn rubriek Kassie Kijken over tv de afgelopen week. Was er nog wat op tv deze week? Kassie Kijken met Ron Vergouwen. De tv-week begon met het feest van vergeving, Pasen... Maar de vraag is of onze lieve heer dat ook heeft gedaan... en niet gelijk zijn EO-lidmaatschap heeft opgezegd... na het zien van een nieuwe EO-show. Je kunt in onze westerse cultuur onmogelijk om hem heen. Het ook met Jezus' uiteindelijk doet. Jezus iedereen. Niet alleen God, maar Jezus. Jesus. Ja, de grote Jezus-quiz. Het leek even of de EO en Veronica gefuseerd waren. Er kwam veel kritiek op van de EO-achterban. En dat kan ik me wel voorstellen. Uh, hoe is het gesteld met je jezus kennis? Eh, uh, Jezus. Eh, uh, <laughs> nee. Stel, Jezus had een mp3-speler. Wat zou die sowieso erop hebben staan? Denk ik? Ja, dat moet dan uh, vrij oude muziek geweest zijn. We zagen een paar opmerkelijke verschijningen. En een vraag is, waarop is Jezus nooit verschenen? A, een koekenpan. B, op een banaan. C, op een fles rode wijn. Of D, op een hond. De EO-leden vonden het tenen krommend. Al was het volgens mij ook niet voor hen bedoeld. Maar het ergste was nog dat de EO-directie door alle commotie er hun excuses voor aanbood. Die hadden nog best een lesje kunnen leren van de commerciële. Namelijk, als je iets stenenkrommends uitzendt... blijf er dan tenminste achter staan. Neem nou het nieuwe programma Echt Scheiden op RTL 4. Daar tekent een echtpaar onder de bezielende leiding van Natasje Vroger... de echtscheidingspapieren. Ik kan me geen toekomst voorstellen zonder Erik. Live goes on, je moet verder. Ja, nou ja, Live goes on. Ik vind het heel makkelijk gezegd. Waar ja. is het dan toch misgegaan? Wat is er gebeurd? Verschrikkelijk. Maar ze hebben nergens spijt van. Zowel de kandidaten als de omroep. De kandidaten, gratis psychische bijstand. En RTL, een miljoen kijkers. Maar soms zou een omroep toch echt even moeten toegeven... dat ze iets beter niet hadden kunnen uitzenden. Ik hoop zelf dat SBS dat nog gaat doen... voor hun nieuwe tv-comedy Bonkers. Oftewel verfilmde moppen. Hey. Hey. Heb je er een zin hier? Ja, nu wel, ja. Heb je al iemand om mee te dansen? Nee. Nee? Oh, mooi. Dan kun jij van op mijn biertje letten. Ja. Nou, na het succes van Sketch's serie Wat Als van RTL... besloot SBS daar dus een goedkopere variant op te bedenken. Maar het is flauwe humor waar zelfs SBS zich voor zou moeten schamen. Waar zijn wij onderweg naartoe, meneer? Gewoon naar mijn werk. Wat doet meneer voor werk? Mijn penisverlenger. Penisverlenger? Hoe moet ik me daarbij voorstellen? Over het algemeen hangen we een man op aan zijn geslachtsdeel en wachten tot het uitgerekt is tot zo'n 1,90 meter. 1,90 meter? Hm? Wat moet je er dan nog mee? Nou, Dan doe je ze in een politiepakje aan, je geeft ze een lasergun. Dan zet je ze langs de kant van de weg. Ja. En nog iemand bij wie spijt niet in het woordenboek staat. Ruben Nicolai. Vorig seizoen belandde hij in het ziekenhuis... nadat hij door een deelnemer van zijn programma... de allerslechtste chauffeur van Nederland... het ziekenhuis in was gereden. Eens maar nooit meer, zou je toch zeggen? Nou, niet voor Ruben Nicolai. De show must go on. En dan is het het tweede seizoen van de slechtste chauffeur van Nederland. En natuurlijk het programma is entertainment en amusement, maar ook pure noodzaak. Er zijn mensen in het bezit van een rijwijs die dat niet zouden moeten zijn. Ja, maar ik kan me toch niet aan de indruk onttrekken... dat het hier toch ook vooral gaat om de kijkcijfers, helaas. Want al gelijk vanaf begin seizoen 2, weer een ongeluk. Nu zelfs op de openbare weg. Wat is het? Oh, mijn man. Shit. Oh, weet u niks, meneer? Oh, dat is mijn schild, meneer. Je rijdt veel te hard. Ja, ik weet het, sorry. Het kent, ja. Het ja, sorry, meneer. Oh, BNN, stop er nou toch gewoon mee. Nu zijn er tenminste nog geen doden gevallen. Maar gelukkig zijn er ook programma-ideeën waarvan je van tevoren denkt: daar krijgen ze spijt van. En dan blijkt het juist een gouden greep. Bijvoorbeeld dat de VPRO Jord Kelder in huis haalde. Zou die combinatie wel werken, vroeg ik me af. Nou, deze week startte zijn serie Het Snelle Geld. En het resultaat mag er zijn: een rijk aangeklede geschiedenisles over geld. Met natuurlijk Jort als stralend middelpunt. Wat ging er goed en fout in de jaren dat ik veranderde van een schuchterrechte studentje tot uw toegewijde reporter in de wereld van de rijken? Maar wat deed jij eigenlijk in die jaren, Jort? Oh, je wilt het wel over mij hebben. Ja. Oké, okay, oké. Okay. Ja, dat is een kijktip. Het maken en ontwikkelen van nieuwe tv-programma's, dat is altijd een risico nemen. En gelukkig blijven omroepen, dat nog steeds doen. Ik ben alleen heel bang dat we met de komende bezuinigingen... binnenkort gaan schreeuwen om omroepen die meer risico's durven te nemen. Kassie kijken met Ron Vergouwen. En als u het gevoel hebt, ik heb wat gemist op de televisie deze week. Het kan, het kan zo gebeuren. Hoe zit dat allemaal? Op onze website kunt u de fragmenten terugkijken. De onderwerp Kassie kijken. De gast op de perstribune, Sander van Horen. De meeste luisteraars van Radio 1 weten het, Sander. Je vader is ook geen onbekende in de journalistiek. Dit is Met het Oog op Morgen. Buiten is het 16 graden. Binnen zit Henk van Horen. Goedenavond. Laten we maar eens kijken hoe het staat met de Gaza-activisten... die uh, Israël zijn uitgezet of worden uitgezet. Sander, hier spreekt de vader. Uh, zijn ze vertrokken? Nee. Oh. Ik hoef er geen geheim van te maken, volgens mij, dat mijn zoon is... en dat ik daar redelijk trots op ben, want hij doet dat goed, vind ik. Dus mag ik ook wel eens een keer zeggen, toch? Dag Henk, goedemiddag. Hallo, Govert. Nou, die, die zoon van je, op wie je natuurlijk terecht trots bent... zit hier in de studio. Ja. Ja, maar ik kan me ook voorstellen, Henk, dat je wel eens denkt... als vader eh, zat hij maar in een veilige omgeving vat hij maar in een prettige omgeving denk ik wel of Frankrijk of Spanje of Italië lijkt me heerlijk. Nee, maar ja, kijk die veiligheid, daar maakt me niet zoveel zorgen om. Daar is hij zelf bij en uh, ik weet dat hij goed op zichzelf let. Dus dat, ja, in het binnenland kan je ook van alles en of wat overkomen. En hij is in Gaza geweest en uh, ja, uh, altijd in gebieden waar het, waar het lastig is. Maar die past wel goed op zichzelf dus dat maakt me niet zoveel ja, zorgen. Ja, maar de vraag is of anderen dat ook doen. We, uh, of ze, op op ja, hem passen. Ja, maar, maar les, les 1 in elke veiligheidstraining die je kunt krijgen als journalist is, draag je gordel. De meeste journalisten komen om in het verkeer. Het is Precies, te stom ja. voor woorden, maar het relativeert ja. altijd wel. Ja, ja. ja. ja. ja. Nou, ik begrijp Henk, dus je hebt daar niet echt, uh, echt zorgen over? Nou ja, weet je, kijk, kijk hij wil graag Syrië in en ik ben blij dat hij Syrië niet in mag, laat ik het zo zeggen. En ja, uh, ja nou, dat, dat is dan uh, steeds als hij gewoon in Libanon blijft, vind ik het prima. Ja. Heb jij hem dat enthousiasme voor de journalistiek in, in brede zin bijgebracht? Heeft hij dat echt van zijn vader? Het gaat niet via lesjes of zo. De, de, bij zijn vader stond altijd de uh, radio thuis aan. En, uh, uh, ik las altijd uh, meerdere kranten, dus misschien heeft hij er iets van opgestoken. Maar het is niet zo dat ik heb gezegd, jongen, dat is een mooi vak, dat moet je gaan doen. Dat moet hij vooral zelf weten. Want ik weet nog dat, dat uh, toen ik daar niks over zei, uh, is hij een hele andere richting uit geweest. Ja, uh, ik heb het echt wel geprobeerd geloof wat, ik. Wat heb je ja. gedaan voor andere dingen? Financiële bedrijfskunde. Echt? Ja, Ja, ja. ja. <laughs> dus je, je kan oh, altijd oh, nog ja. iets anders. Nou, dat is interessant deze tijd. Je kan altijd nog een andere kant op. Ik natuurlijk. heb er ook nog pas feit van. Nee, maar ja, ja. Nee, maar de ja, de ja uiteindelijk is het. je uh, dus kan alle kanten op. Ja. Henk, uh, hij is nee, maar goed, ik, ik wil maar zeggen, jij ja. bent, uh, kennelijk, als je zelf enthousiast bent over iets, Tuurlijk. dan slaat dat over. Nee, natuurlijk, kinderen pakken, pakken altijd wat ja. mee van wat vader daarover uh, vertelt of wat vader uh, laat horen. Uh, dus ja, maar goed, uh, hij, hij, de appel valt in dit geval uh, he, heel dicht uh, bij de boom. Ja. Maar jij, jij hebt nooit die behoefte gehad, hè, Brandhaarden? Ik bedoel, Binnenhof, dat was best Den Haag vandaag, maar die, die grote wereldbranden... Nee, dat is niet. Nee hoor, nee, ik, uh, ik heb me tot een Haag beperkt, dat vond ik al erg genoeg, of erg genoeg, dat was hartstikke ja, dat interessant. Ja. Maar nee, nee, voor mij hoefde dat buitenland allemaal niet zo. Ik vond Nederland een een prettig land, en dat is ietsje minder geworden, maar het is toch steeds een uh, redelijk prettig land om in te wonen. Ja. Sander, maar jij gaf net aan, ik heb ook hiervoor financiële bedrijfskunde uh, gedaan, hè? Ja. Wat heeft jou bewogen dan toch die journalistiek te kiezen? Ja, weet je, ik, ik ben niet, niet van, de, van de planning. Dus op een gegeven moment uh, heb ik mijn propenduizen niet gehaald. Uh, financiële bedrijfskunde ben ik politicologie gaan doen. Dat vond ik hartstikke leuk. Uh, in de tussentijd had ik wat bijbaantjes bij de omroep. En dat is zo verder gegroeid. Ja, ik, ik, ja, uh, zo gaat dat. Zo gaat dat, ja. ja. ja. ja. Henk, uh, hij, hij komt natuurlijk ook niet vaak in Nederland. Dat is op zich ook wel weer jammer voor de vader. Maar uh, je hebt misschien wel de tijd om zijn kant op te gaan uh, tegenwoordig. Ja, nee, ik ben er ook al een keer geweest in uh, Pairoet. Uh, maar dat is nog... Heel de hele... Dat is nog niet zo makkelijk hoor. Ik bedoel, hij heeft zelf al gezegd over stempels hier, paspoortje. Ik heb een nieuw paspoort moeten aanvragen en dat soort uh, zaken. Het is allemaal, uh, en ja, het, het is. Maar ik, ik ga er zoveel mogelijk op bezoek. En, uh, ik ben er een keer geweest en uh, de kleinkinderen gezien. En ja, dan komt hij ook een paar keer per jaar naar Nederland. Maar ja, het contact is toch beperkt. Ja. En dat vind ik wel een nadeel, moet ik zeggen. Ja, ja, ja, ja. Dat is, ja, ja Sander, jij, jij ziet het niet, maar hij, hij knikt uh, op dit moment instemmend. Het contact is beperkt, Sander. Ja. Nee, nou, ja, ja. vooral ook omdat high-speed internet in uh, Libanon geldt uh, 1 megabit per seconde. Ja. Dat wordt in, uh, in Nederland niet eens meer verkocht, geloof ik. Dan begin je nee, bij 25. Ik heb er 100, 100, inmiddels. 100, <laughs> nou ja, kijk, dat bedoel ik. Uh... Ja. Ja, en de, de, de grap is, het is wat sneller geworden sinds Hezbollah aan de macht is. Want die zijn wat minder corrupt dan de rest van de Libanese partijen. Maar, um, de ja, je twittert is er is wel... vanochtend, staat, je bent blij in Nederland met internet, zesde plaats. En uh, Libanon geloof ik 163. Hè? Dus, ja, het is ja, schandalig, maar dat is hetzelfde probleem ja. als die elektriciteitsvoorziening, de infrastructuur. En... Maar goed, als je wil skypen is dat uh, ja. behoorlijk lastig natuurlijk. Henk, je zoon gaat morgen weer terug, dus uh, ik zou zeggen, uh, je kan hem nu goed. <laughs> het nee, nee we later, eten vanavond. We eten vanavond nog, Oh zeker ja, ja, dus. oh. het komt helemaal goed. Fijn. Henk, dankjewel. je Maak er een mooie zondag van. Komt goed. We gaan okay. naar een afronding van dit uur. Dank je. Uh, Sander, uh, we hebben een vraagje van Jonathan van Melle. Uh, die zegt... Hoi Sander, ik heb zelf, ik, uh, Jonathan, in Beirut gewoond... vindt die Libaneuze keuken waanzinnig goed. Ja, maar uh, dat is hij ook. Ja, maar wat, wat, is dan, wat is dan een gerecht waarvan je zegt uh, dat... Uh, nou, een de, de, gerecht, het is natuurlijk Metsers. Dus de, al die kleine voorgerechtjes. En we, we hebben op een gegeven moment ergens gegeten. Het was een gerechtje mohambra. Dat komt van rood af en het is... Het is Volgens mij zongedroogde tomaten met uh, walnoten, knoflook, olijfolie. En dan heel ruw vermalen. Ah, dat is zo lekker, maar... Eigenlijk, al die metses zijn lekker. Maar ik moet hem teleurstellen, een van de meest lekkere gerechten... blijft toch altijd nog een Palestijns gerecht. En dat is moesaggan. Dat is een soort pannenkoek met noten, kruiden, kip erop. En dat eet je dus met die... Ah, nou, hou maar op. Het is ja. gewoon lekker eten nee, in de echt, regio. Dat klinkt inderdaad heel smaakvol. Uh, en dat eetje neem ik aan buiten de deur? Of uh, maakt uh, mevrouw Van Horen dat klaar? Voor nou, meneer Van Horen uh, kookt. Uh, oh, sorry. Oh, en, uh, oh, ja, ik, ik nee, denk ik, nog traditioneel, hoor Ik je? ben meer nee, van uh, Thais ja. en van Italiaans. Ja. En, Libanese gerechtjes, dus ja, misschien moet ik het toch maar eens gaan leren. Ja, ja. Ja, ja. Jij gaat morgen weer terug? Nee, nee, nee, ik oh. uh, ben morgen nog een dag in Hilversum... dus ik vlieg woensdagmorgen heel vroeg terug. Ja, Sander, en dan uh, is het een keer eindig, dat correspondentschap in dat uh, Midden-Oosten. Je zei net al, ik ben niet van de planning. Maar toch, wat zou je dan willen gaan doen? Geen idee. nee. Moet de NOS dat voor je uit gaan vinden of ga je dat bespreken met elkaar? Ja, het hangt er ook vanaf wat beschikbaar is. Kijk, ik ben niet weggegaan omdat ik verslaggeving binnenland niet leuk meer vond. Dus radio of televisieverslaggeving binnenland. Prima, maar goed, daar moet op dat moment net plek uh, zijn. Wat dat betreft heeft Kiesia, ja, dus uh, uh, is wat dat betreft, op een mooi moment heeft ze dat gedaan. Uh, met uh, koninklijk huisverslaggever. Ja. Ik zie het wel. Misschien dat tegen die tijd gezegd wordt: van nou ja, ga nog naar een andere plek. Uh, ik vind zelf dat. Uh, ik zou zelf mijn kinderen, die zijn dus nu drie en vijf zou ik heel graag de middelbare schooltijd in Nederland willen laten ja. uh, zitten. Dus wat dat betreft zou het voor de hand liggen om nog één post ergens anders te doen. Misschien dat ze zeggen, blijf nog één of twee jaar langer in het Midden-Oosten... en ben ik er ook wel klaar mee. Ja, ja hoe ver kan. kan je vooruitkijken? Ja, maar, maar, maar Israël, was dat een, een toevallige plek voor jou omdat hij vrij kwam... en dat jij dacht, ik wil wel uh, het grote buitenland uh, zien? Ja, zo is het ongeveer gegaan. gegaan. Ja. Maar heb je nu, nu een, een, een, een droom dat je zegt, daar en daar wil ik naartoe, die post... Ik, heb, ik vind het zoveel leuk. Ja. China lijkt me leuk, Amerika, Frankrijk. Het is, <laughs> nee, maar het is Met de gewoon... mens van de wereld, precies. Ik ja. hey, dank je wel dat je hier wilde zijn. Het komende uur te gast, de trainer van NEC, Alex Pastoor. Vraag op het antwoordapparaat 035-677-6001. Dus tot zo dadelijk, ook met Evert en Eddy weer trouwens. En niet te vergeten hun weddenschap. Sport op Radio 1. Zometeen om twee uur de Eredivisie. Groningen, Roda. Roda, wel een kans met het hoofd. En... Oh, op de paal. Ajax, de Graafschap. En nu is er een geweldige kans, die wordt vermist. Utrecht, VVV. Om halverwege zijn eigen helft in de breedte naar de linkerkant. Vitesse, Ado. Het is twee man kwijt, drie man kwijt, het schot. Het gaat net naast. Om half vijf Heraklijs, RKC. En de hele middag, de Amstel Gold Race. Om straks te gaan beginnen aan die klim van de Kouweren. NOS langs de lijn, zometeen om twee uur. Radio 1, het nieuws van alle kanten.